They would.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 Goedemorgen. De gevangengenomen president Maduro van Venezuela is geland in New York. Daarna is hij naar een gevangenis in Brooklyn gebracht. Waar eerder ook al bijvoorbeeld rapper P. Diddy en Epsteins handlanger Ghislaine Maxwell vastzaten. Maduro werd in zijn eigen land opgepakt door Amerikaanse troepen en moet terechtstaan voor drugsmisdaden. President Trump is niet van plan om militairen naar Venezuela te sturen. Maar dan moet de Venezolaanse vicepresident Rodriguez wel doen wat Amerika wil, zegt Trump. Die beweert dat de vicepresident bereid is om samen te werken... maar zij blijkt daar toch anders over te denken. Intussen gaat het luchtruim van het Caribisch gebied weer open... dus kan er ook weer worden gevlogen van en naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Venezuela ligt vlak bij de Caribische eilanden... en na de Amerikaanse aanval werden gisteren daarop alle vluchten geschrapt. KLM wil vandaag weer die kant op gaan, net als Tui en Corendon. Aan ander nieuwstand is de Nederlandse darter Gian van Veen... niet gelukt om het WK in Londen te winnen. Hij verloor gisteravond de finale tegen titelverdediger Luke Littler met 7-1. Van Veen zei dat hij best trots mag zijn op wat hij heeft bereikt... maar dat zo'n dik verlies wel pijn doet. Het weer van weer online? Op veel plekken regent of sneeuwt het vanochtend... de temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon en sneeuwbuien elkaar af. Het wordt 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws. Jorien Renkema The sound of my teeth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 anders, hè? Maar uh, als jij nu in de auto zit, dan uh, snap je waarom ik zo klink, zoals ik nu klink. Wacht even, ik kom echt nu net de studio binnenlopen. Moment. Zo. Ja. Nou, ja. dit klinkt beter zo, hè? hè? De telefoon weg. Ja, nee, wat ik wilde zeggen is, als je... <laughs> ik heb gewoon letterlijk mijn handtas aan mijn hand hangen. Wacht even. <laughs> als je in de auto zit te luisteren, dan snap je waarom ik zo uh, klonk. Uh, en mocht je gewoon thuis zitten luisteren en nog niet aan het raam hebben gekeken... dan zou ik zeggen, doe even het gordijn open, kijk even naar buiten. Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen... maar de kans is heel groot dat jij ook nu een witte wereld ziet. En dat is dus precies waarom ik laat ben. Poeh. Het was weer een uitdagende trip vanochtend. Toen ik de deur uitstapte en naar mijn auto liep... dacht ik vanochtend, nou, ik denk dat ik helemaal niet ga. Maar ik heb het toch gedaan... En het was uh, wisselend onderweg, moet je weten. Uh, op sommige plekken was de weg echt bijna onbegaanbaar. Op andere plekken was het beter te doen. Ja, dan reed ik bijvoorbeeld weer achter, uh, achter zo'n uh, zoutploeg. Weet je wel, achter zo'n zoutstrooier. Dus dan kon ik echt veertig rijden op de snelweg. Want ik woon ook niet om de hoek, hè. Ik ben vanuit Drenthe gekomen vanochtend. Maar hé, hey, ik ga daar verder niet zielig over doen. Ik wilde alleen even uitleggen waarom ik iets later ben. Maar ik ben er gewoon... Het enige wat ik erover ga zeggen is... Uh, doe alsjeblieft voorzichtig als ook jij de weg op moet, Want het is echt... Uh, het, is, uh, ja, het is een uh, hele witte wereld. Een hele gladde wereld ook. Dus doe in hemelsnaam voorzichtig. Nou, goedemorgen, Q Music. 20 over 7. We gaan beginnen. naar. David komt eraan. Na DJ Snake en Bieber. We were on the edge Something beautiful, Something beautiful. Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle oh, oh, oh, oh. On a miracle oh, oh, oh. Say go through the darkest of days In uh, de Cure Music app dat ik een appje had gekregen van uh, Sonja vanochtend. Die zegt: Hey, is alles wel goed, Jorien? Je bent nooit te laat. Ik hoop dat je er zo bent. Ik nou, ben er inmiddels hoor, Sonja, zoals je hoort. Ja, er komt nog een audioberichtje binnen van uh, Richie. Goedemorgen Jorien. Nou, ik uh, rijd nu lekker op de snelweg. Lekker, uh, mijn vriendin die, uh, vond het een beetje spannend om uh, onder snelweg op te gaan. Dus uh, ik heb er even lekker, uh, lekker weggebracht bij mijn eigen auto. Dus die is veilig thuis. Alles wel veilig op werk. Ik ben nu weer lekker onderweg naar huis. Nou, succes met de uitzending en ik hoop voor dat je veilig terug naar huis kunt. Ja, straks. dat hoop ik ook Doei. nog. Ja. Berlijn die meldt zich ook nog. Die zegt, ik, hoor, ik ben net op het werk als mobiele verpleegkundige... maar hier aan zee, geen witte wereld helaas. En Henry zegt, ja, ik ben ook onderweg voor een dagje in de gehandicaptenzorg. Ik rijd op plekken waar ik de eerste ben die rijdt. Ja, dat is eigenlijk ook wel weer vet, toch? Dat je dan de eerste bandensporen mag maken in die sneeuw. Maar ook jij voorzichtig doen, hè, Henry. Look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. Mm. I know I've been Dit hoor die met Na Rogers op gitaar, talk to me. De soundtrack van je weekend. Nou ja, ik wil heel graag van je weten wat jij aan het doen bent. Um, misschien ben je ook aan het rondrijden door een witte wereld, of misschien ben je met heel andere zaken bezig. Er speelt natuurlijk meer in de wereld dan alleen maar sneeuw. Um, dus laat me even weten hoe jouw zondagochtend eruit ziet. Hoe ben je wakker geworden vanochtend? Wat staat op de planning? Gewoon dat soort dingen. Want zometeen wil ik graag een liedje speciaal voor jou draaien op de radio dat helemaal past bij jouw weekendplannen. Ik zal even een voorbeeld geven. Gisteren sprak ik um, Lynn. En Lynn die, uh, was heel vroeg uit de veren om met de sneeuwschuiver op pad te gaan. Echt uh, een heldin wel. Zij reed rond in Meppel met de sneeuwschuiver. Achter haar aan de zoutstrooier. En uh, als soundtrack van haar weekend draaide ik vervolgens deze. Start me up voor de Rolling Stones. Want ik dacht, ja, zij heeft die sneeuwschuiver opgestart vanochtend. En zij helpt heel Meppel om op te starten, om de weg op te kunnen. Dus dat was haar soundtrack. Nou, zo meteen ga ik het weer proberen voor de zondag. Kom maar door met je plannen voor vandaag in de Q-Music-app. Dan zoek ik daar een soundtrack bij die minstens zo leuk is als deze. Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd.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 Goedemorgen. Let op als je de weg op gaat. Het kan glad zijn, zeg ik uit eigen ervaring. Verder trekken in de loop van de dag nog meer winterse bijen over het land met hier en daar ook kans op een zonnetje en het is zo'n 0 tot 4 graden. Verkeersinformatie door Flitmeister. Er staat een file op de A28 van Hogeveen naar Assen. Vijf minuten vertraging heb je daar tussen Dwingelo en Bijlen. En op de A37 van knooppunt Holsloot naar Hogeveen. doe je er vijf minuten langer over tussen Oosterhesselen en Hogeveen Oost. Dan is er één flitser gezien, die staat op de A20 van Rotterdam naar Gouda bij 29,2. Your Lady Gaga. The dead dance is here. You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 Creature of the I'm uh -huh. net in de verkeersinformatie dat er vijf minuten file stond... op de A28 van Hogeveen naar Assen tussen Dwingelo en Bijlen. Ik krijg nu net een berichtje van Mathilde vanaf die A28... die zegt, nou, dat is niet echt een file. Je sluit twee keer achteraan bij sneeuwschuivers. Ik ben ze net tegengekomen. De soundtrack van je weekend. Uh, en naar welke snelweg schakelen we nu over? Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, ik spreek vanaf de A37. De, o, dat is ook in de buurt. Ja, ja, zeker. zeker. Ja, want uh, Samantha komt treinen. Ja, precies. Samantha heb ik aan de telefoon. Jij bent uh, pakketbezorger, liet je weten. En jij uh, brengt pakketten ja. rond in uh, Groningen en Drenthe, dus A37. Ja, ik moet eerst pakket ophalen uh, in uh, Bappel. Oh ja. En daarna ga ik ze dan rondbezorgen, zeg maar, in heel Groningen. Uh, ja, van, precies. Okay. Nou is ogen tot winstschoten en dergelijke. Dus, uh. Wat is jouw uh, voorspelling voor vandaag? Denk je dat je er... Uh, hoeveel langer ga je erover doen, denk je? <laughs> nou, normaal gesproken zou ik om uur of half vijf klaar moeten zijn. Maar uh, dat is al wel niet vandaag. Half vijf vanmiddag? Uh, <laughs> ja, normaal gesproken zou ik half vijf vanmiddag klaar moeten zijn. Maar dat kan ik vandaag wel vergeten. Ja, dat denk ik ook, ja. ja want het blijft ook uh, nog slecht weer, hè? Ja, precies. Nou ja, we zijn 56 pakketten, maar er zitten zoveel kilometers tussen uh, normaal. Ja. En normaal zit er wel 20 minuten rijtijd soms tussen de pakketten, dus ja, dan... Uh... <laughs> ja, gewoon rustig aan doen dus. Ja, zeker, zeker. Nou, het begon net ook nog wat te sneeuwen hier. Dus ik uh, denk, nou... He, he, en de grote he, wegen zijn best goed begaanbaar. Maar het zijn nog de dorpen die nu nog uh, ja. Ja, echt glad zijn. Heb jij nog uh, tips? Want jij klinkt als pakketbezorger wel als iemand die veel op de weg is. Dus uh, nou, goed, ik, ik weet niet of jij jezelf in de positie vindt om tips te geven. Maar uh, ja. heb je tips voor mensen die onderweg zijn? Ja, zeker. Zorg gewoon als je inderdaad richting bochten gaat uh, die wat scherper zijn. Of richting rotondes en zo. Dat je dan echt de vaten wel uithaalt. Ja. Ja, je kan best doorrijden op de rechter stukken uh, en hou, hou je handen losjes aan het sturen. Want als je gaat verstrakken, dan uh, ga je helemaal in de glip. Ja, ja en ik hoorde uh, van de week ook nog iemand zeggen van, uh, ja, maar als je gaat slippen, dan moet je gewoon aan je handrem trekken, toch? Dan komt het goed. Maar dat moet je dus ook vooral du niet doen, hè? Nee, nee, nee, want je verliest al het contact met de, met de wielen eigenlijk. Hè? Ja. Die blokkeer je. Ja. En normaal gesproken heb je een ABS die je helpt om toch op de weer grip te krijgen. Zodra je wat aan het stuur beweegt. Hè? Die onderbreekt elke keer de wielen. Die remt hem even af en die geeft hem weer wat ruimte om hem zo af te remmen. Ja, als je aan de andere trekt, dan ben je dat helemaal kwijt. Ja. En ik denk dat het misschien ook wel een hele goede tip is. Om dit dan al even allemaal samen te vatten. Dat als je het echt niet durft en je bent echt super bang. Ja, blijf dan alsjeblieft gewoon thuis. Want mensen die bang zijn op de weg. Die zijn eigenlijk in alle weersomstandigheden misschien wel het allergevaarlijkst, toch? Ja, zeker. Ja, en als ze inderdaad heel langzaam op de snelweg gaan rijden... dan wordt het juist gevaarlijk, omdat ja, uh, mensen achter komen met veel snelheid. Ja, dus. ja, wat ook weer niet betekent dat je 120 moet gaan rijden. Maar goed, voel het aan en als het even kan, blijf gewoon thuis. Ja, precies. Goed. Samantha, ik heb je aan de telefoon voor de soundtrack van je weekend. Want dat vind ik leuk. Ieder weekend dan heb ik iemand aan de telefoon die vertelt over zijn plannen. Wat hij aan het doen is. En dan ga ik daar een liedje bij uitzoeken. En Bij jou zat ik even een beetje outside the box te denken. Want ik denk, jij bent een pakketbezorger. En toen moest ik ineens denken aan een liedje van Usher. Van een paar jaar geleden. En dat is niet een hele grote hit geworden. Maar ik vind het wel een heel leuk liedje. En die heet She Came To Give It To You. Oké. Okay. Vind ik wel toepasselijk, want jij ja. komt het brengen, toch? Ja. Ja. Precies, inderdaad. <laughs> nou, deze is speciaal voor jou op de radio. En ik zou zeggen, uh, werk ze vandaag. Succes. Ja, dankjewel. En jij ook, werk ze. Het was de soundtrack van het weekend van Samantha, pakketbezorger. Dus ik dacht ja, vrouwelijke pakketbezorger. She came to give it to you. Goed toch?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 Ook. Maar. Dus. Toch. Ja, of en. Maar dat lijkt me toch niet. Dat zou echt. En zou echt veel te moeilijk zijn. Het verpauwde woord. Ik ben zo benieuwd welk woord het dit jaar gaat worden. Hier achter mij in de studio tikt een aftelklok af tot morgenochtend 8 uur. En dan horen we welk woord de dj's hier van Q-Music een week lang niet mogen uitspreken op de radio. Want we gaan weer beginnen met het verboden woord. Vorig jaar was het verboden woord eigenlijk. En als je erop gaat letten, ja, dan verbaas je, je erover hoe vaak je zo'n woord gebruikt. Voor de dj's dus een superlastige opgave... maar voor jou als luisteraar van Q-Music de kans om een leuk zakcentje bij te verdienen. Wat betrap je een dj op het uitspreken van het verboden woord... dan druk je in de Q-app op een grote rode knop... en dan maak je kans op 500 euro. Morgenochtend wordt het woord bekendgemaakt in de ochtendshow van Mattie en Marieke. En de maandag erop, 12 januari, dan gaan we spelen het verboden woord.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 It's so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 Spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Mm. Jij wil oh, dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus. Slaapcoach. NHA Thuisstudies. Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Carwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Carwei maak het mooier. Kies een van onze 700 thuisstudies. NHA Nu met gratis tablet. Ontdek de Tempoer Pro-matras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 Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro. Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl 18 plus spelboost. Dus. Ja! Echt serieus! Oh, oh wat een geld! 80.000 tot verdikken. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Beter slapen vindt jouw ideale matras met de